11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Bleckenhorst. Zometeen in de proloog: De Tour in stripvorm en wielerkleding door de ogen van een fashionista. Na het NOS Journaal met Dorald Mevens. In Beieren is een grootscheepse politieactie aan de gang tegen het netwerk van neonazis. Honderden agenten doorzoeken huizen en kantoren van de rechtsextremistische FNS. Justitie wil het netwerk in kaart brengen en bewijsmateriaal verzamelen om de groepering te kunnen verbieden. De regering van Beieren geeft vanmiddag informatie over het verloop van de actie. Mensen die in de publieke en semi-publieke sector werken mogen vanaf 2015 niet meer verdienen dan een ministersalaris van ruim 140.000 euro per jaar. Dat schrijft minister Plasterk aan de Tweede Kamer. Nu mogen ze nog 130% van dat bedrag verdienen. De verlaging stond al in het regeerakkoord, maar er was geen datum aan verbonden. De norm gaat op termijn niet alleen gelden voor topfunctionarissen, maar voor alle medewerkers. En dat betekent bijvoorbeeld dat behalve ziekenhuisdirecteuren ook artsen eronder kunnen vallen. Het voortbestaan van het Amsterdamse ziekenhuis kan in gevaar komen als er niets wordt gedaan aan de financiële situatie. Accountantsbureau KPMG doet die waarschuwing bij het vaststellen van de jaarrekening van het ziekenhuis. Het ziekenhuis boekte vorig jaar een verlies van 2,1 miljoen euro. De onzekerheid over de toekomst van het ziekenhuis zit hem volgens de accountants niet zozeer in de omzet- en verliescijfers, maar veel meer in de felle strijd tussen de twee grootaandeelhouders en de verminderde kredietverstrekking door huisbankier ING. De industriële productie is opnieuw gedaald. In mei was er een krim van 1,8 vergeleken met mei vorig jaar, blijkt uit CBS-cijfers. De industriële productie is al vijf maanden achtereen, lager in vergelijking met 2012. In de transportmiddelenindustrie was de krimp het grootst. Daar daalde de productie met 7,5 Maar ook in de chemie, aardolie, rubber en kunststof liep de productie terug. Groei was er wel in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Die produceerde voor de vijfde maand op rij meer dan een jaar eerder. De productie groeide met 3 De komst van een nieuw Feyenoordstadion is cruciaal... voor de toekomst van voetbalclub Feyenoord en voor Rotterdam Zuid. Dat schrijft het bestuur van de club in een open brief...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 Het blijft zo goed als droog. 17 graden wordt het op de Wadden... en mogelijk 23 graden in Limburg. Morgen en vrijdag meer bewolking en iets koeler in het weekend. Dan wordt het weer wat zonniger en warmer. Verkeersinformatie krijgt u van John Bakker. Met files op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... na een ongeluk bij Zoeterwoude, 2 kilometer... En na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Arnhem... bij de Alfred Oosterbeek nog 5 kilometer. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Zo direct na de ster gaat de proloog weer van start. En meer werd het. Nummer 1 hit, goud, dubbel platina...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 De boeren hebben lekker hoor. Vandaag staat een tijdrit op het programma Contre la Montre, noemen ze dat in Frankrijk. En de vraag is of Chris Froome de gele trui, nog wat steviger om de schouders krijgt. Een trui die zometeen kritisch wordt bekeken door modejournalist Ainouk Tan. En ik zeg zometeen, want zij is onderweg en schuift zometeen aan naast Jan Kleine. Hij maakte een prachtig beeldverhaal over de Tour de France. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke renner is ideaal om te tekenen? Hmm... Eddie Merks, denk ik dan. Eddie Merks. En vooral omdat Eddie Merks de renner was die ik, zonder dat ik ook maar keek naar voorbeelden uh, op, uh, op het internet, ineens goed had voor mijn gevoel dan. En hoe je hem hebt afgebeeld gaan we zo meteen bespreken. In de Tour in Frankrijk. Filemon Wesseling natuurlijk. Filemon, Goedemorgen ook voor jou. Hele goedemorgen. Ja, ik sta nu echt uh, naast Christophe. Ik, denk, ik moet je toch even zeggen, hij is wat handtekening aan het zetten. En hij gaat nu weer verder op zijn tijd in de fiets. En uh, hij lacht, maar wat me wel meteen opvalt is dat hij hier over de steentjes schiet. Want het is hier bij Mont Saint-Michel, is niet allemaal asfalt. Het zijn gewoon van die scherpe steentjes, van die korte wegen. En dan rijd je nu uh, zo op zijn fiets weg, dus dat verbaast me wel ja. uh, maar even. Maar zo meteen uh, gaan we het niet hebben over Chris uh, Froome en over tijdrijden. We gaan het even hebben over sprinters. En ja, de Boren wij bellen elke dag. Ik ken je nog niet zo heel goed. Uh, het lijkt me wel interessant om te kijken, ben jij nou het karakterprinter of meer een klassementsvrouw? Dat ga ik zo meteen uh, onderzoeken. Dan ga ik er nog even over nadenken, over het antwoord op die vraag. Tot uh, zo meteen Filemon. Uh, en Filemon zei het al, uh, een tijdrit vandaag. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Deborah. Lieve Westra, zie je al binnen? Uh, nee, is nog niet binnen. Swijn Tuft die komt zo meteen wel binnen. En dat is de eerste man. Uh, nee, Murovjev trouwens. Dat zou de eerste moeten zijn die binnenkomt. Maar ik denk dat hij is ingelopen door, uh, door Tuft. En Tuft is een hele goede tijdrijder. Want die werd ooit eens een keer tweede op een wereldkampioenschap. Een beetje eigenaardige uh, renner is het. Maar uh, hij kan uh, erg goed uh, fietsen. En hij kan vooral heel goed tijdrijden. En hem verwachten we zo meteen op de streep. En ik dacht hem daar aan de overkant uh, te zien rijden. Want we zitten echt op een plek. Je wil het niet weten. Als ik rechts de weg afkijk in de richting van de finish vlakbij ons, een metertje of 20, 30, dan zie ik daar bovenuit toren die Mont Saint-Michel. En het is eigenlijk net een beetje alsof je in Euro Disney bent en daar zo'n sprookjeskasteel ziet. Want uh, ja, het ziet er prachtig uit, zo midden in het water. Uh, op dit moment is het eb trouwens, dus het water staat laag. Maar het ziet er wel echt heel spannend uit. En uh, we gaan inderdaad zo meteen de binnenkomst krijgen van Swijn Tuft. Die zet de eerste tijd neer. En die was op de tussenpunten beduidend sneller dan onze nationale kampioen, Liebe Westra. Want die had op het tweede tussenpunt, na 22 kilometer, 38 seconden achterstand op Swijn Tuft. Gio Lippens, je houdt ons natuurlijk op de hoogte. En nog een mooie foto maken hè. natuurlijk voor ons van het prachtige Is al gemaakt beeld. en is al verstuurd zelfs. Kijk, straks te <laughs> begonnen op onze website, deproloog.vara.nl. En ook Willem Frank de Noot is er natuurlijk weer digitaal vol van de Tour. Ja, gelukkig hebben wij Gio voor de mensen die uh, niet luisteren naar Radio 1. Ja, en Gio is er natuurlijk niet de hele tijd bij om ons op de hoogte te houden. Ja, eigenlijk is uh, Twitter of uh, websites van de NOS bijvoorbeeld, dat is eigenlijk de enige manier om deze tijdrit een beetje te volgen, uh, op de voet. Ja, helaas kunnen we Westra nu niet zien schitteren in zijn uh, kampioenstrui, inderdaad. Hij uh, staat op achterstand, maar Ruud Posma op Twitter blijft positief. Hij tweet, uh, Liewe, het beest gaat deze tijdrit pakken. Nou, zullen zult meemaken? De proloog. De renners die moeten vandaag diep in het rood. Een tijdrit van 33 kilometer. Dat is zo'n beetje een dik half uur lang alles geven. Dwars door de pijngrens. Vandaag dan ook onze stelling. Wielrenners hebben een hogere pijngrens dan normale stervelingen. Waar of niet waar. Aan de telefoon, anesthesioloog van het UMC Sint Radboud, Remco Liebrechts. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het? Hebben de wielrenners minder pijn dan u en ik? Uh, ja. Maar er kanttekening daarbij is... dus dat het alleen in die spe specifieke situatie van Tour de France plaatsvindt. Kijk, als, als diezelfde remmer met een hamer op zijn duim slaat thuis... dan heeft hij waarschijnlijk net zoveel pijn als, als wij normale stervelingen. <laughs> He, maar in die Tour... He, dan heeft hij waarschijnlijk minder pijn. Wat maakt de Tour dan dat hij minder pijn heeft? Nou, die toer is een enorme aanslag op je lichaam. Uh, waarbij je dus, ja, waar ook allerlei uh, ongelukken kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld uh, Johnny Hogeland in de vorige Tour. Uh, die renners die produceren vanwege die grote lichamelijke inspanning uh, zogenaamde lichaamseigen morfine, de, de endorfine. En die kunnen de pijn dus verminderen. En dat heet, uh, in, uh, ja, wij noemen dat in een mooi woord, uh, stress amnesie. En dat wil zeggen pijnstilling ten gevolge van lichamelijke stress. En die lichaams eigen morfine die komen dan ja, vrij als eigenlijk onderdeel van een flight-fight-reactie, een vecht-vlucht-reactie. Flight vecht en die heeft een evolutionair voordeel, want je kunt jezelf een leven houden, ondanks dat er dus ernstige ja, lichamelijke schade is. En dat zie je bij deze renners, die, die enorme inspanningen leveren, maar je ziet het ook bij soldaten aan het front. Ja, die de meest vreselijke verwondingen hebben, op dat moment niets voelen... zichzelf en hun kameraden zelfs in veiligheid kunnen brengen... en pas later de pijn gaan krijgen. Maar is het dan ook niet gevaarlijk dat ze bijvoorbeeld uh, denken van... nou, ik, ik kan door, ik stap weer op mijn fiets, ik voel niks... en dan blijkt later dat ze misschien wel enorm ernstige verwondingen hebben? Nou, zo, zo is het ook weer niet, hoor. Want uh, je, je kunt niet met alles doorfietsen. Als de, de verwonding te groot is of te erg... Ja, dan, dan, dan gaat die renner dermate veel pijn krijgen uh, dat hij moet stoppen. Of bewegen is gewoon niet meer mogelijk... omdat hij bijvoorbeeld een been gebroken heeft. Het lichaam geeft eigenlijk uh, dan een signaal om te rusten. En dat doet hij door middel van pijn. Want als je pijn hebt, dan beweeg je niet meer. En dat heeft ook weer een evolutionair voordeel. Omdat rust uh, leidt tot, ja, tot, tot, uh, tot snellere weefselherstel. En uh, het mooie daarvan is, is, we kunnen eigenlijk twee kanten op. We kunnen meer pijn krijgen of we kunnen minder pijn krijgen. En welke kant we opgaan... Dat wordt bepaald door de context waarin we zitten. Ah, en de context van vandaag, zo'n tijdrit waarin ze hopelijk wel natuurlijk op de fiets blijven zitten en. en ja, eigenlijk gewoon moeten stampen. Ja, maar dat is, dat, is, dat is juist een psychologisch aspect wat heel erg belangrijk is. In pijn is. Pijn is niet alleen maar lichamelijk. Pijn is ook psychologisch en sociaal. Ja, en die psychologische aspecten die zijn ontzettend belangrijk. Kijk, die, die, die, die, die wielrenners die, die zijn heel erg gemotiveerd. Die, toer is het summum van, uh, ja, van hun sportieve carrière. En die motivatie beïnvloedt enorm of ze, ja, of ze wel of niet die pijn gaan tolereren. Ja, en als je er dan bijna bent, dan wil je nog wel even natuurlijk. Ja. Zo is dat. Uh, bij deze, uh, onze stelling uh, beantwoord. De wielrenners hebben er toch een hogere pijngrens dan, uh, dan u en ik. Alleen in de, toer, in, de, in de context van de Tour. Zo is dat. Die moeten we er wel bij denken uiteraard. Ja. En uh, daar ook omheen uh, uh, dat zien. Hartelijk dank, anesthesioloog van het UMC Sint Radboud, Remco Liebrecht. Dank je wel. Jan Kleine, is, is, is, het, leuk om, of is het moeilijk om, om pijn te tekenen op gezichten? Nee. Nee, dat is, uh, valt eigenlijk wel mee. Je hebt uh, altijd een spiegel bij de hand. En ik ben, uh, vind het leuk om uh, van pijn vertrokken gezichten te trekken. Dus dan kun je altijd kijken hoe dat er ongeveer uit moet zien. En dat is eigenlijk een van de leukste dingen om te tekenen.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 En Clark loosed ourselves. Gio Lippens in Mont-Saint-Michel. Gio, een Nederlander heb je over de meet zien komen. De eerste Nederlander en ook de eerste Nederlander... voorlopig in de tussenstand hier op die tijdrit. 33 kilometer dus van Avranche naar Le Mont-Saint-Michel vlakke uh, tijdrit. Hoewel vlak in Frankrijk is nooit helemaal vlak. In het begin is het een beetje heuvelachtig. En dan gaat het wat golven. En dan wordt het uiteindelijk als ze hier uh, over de bodem van de zee rijden in de richting van die uh, mooie Mont Saint-Michel dan wordt het echt uh, zo plat als een pannenkoek om het zo maar te zeggen. Uh, snelste tijd nog steeds gereden door Svein Tuft. Liewe Westra komt over de finish. Hij had een halve minuut na 22 kilometer en die achterstand is alleen maar vergroot. Op de finish had hij een achterstand van 1 minuut en 2 seconden op Sven Tuft. En ja, dan ga ik toch twijfelen aan de, de vorm van lieve Westra. Je weet het niet helemaal zeker. Misschien heeft Tuft wel een fantastische dag gehad. De eerste die hier door de finish kwam. Het is altijd moeilijk om dat dan een beetje in te schatten hoe dat dan verder moet worden gezien als de echte kanonnen op de weg komen. Maar die tijd van Westra, als je dik een minuut zit achter de man die... Uh, ja, tot nu toe de snelste tijd heeft gereden... ...dan is dat toch een beetje twijfelachtig. Derde tijd trouwens gereden door Muravjev. We krijgen zo meteen ook Tom Velers over de streep. De man die gisteren zo hard gevallen is... ...die doet het relatief rustig aan... ...want die reed al na 22 kilometer... ...3 minuten en 2 seconden langzamer dan uh, Swijn Tuft. En dat zegt alles natuurlijk. Het is al een wonder dat Velers gewoon weer lekker op de fiets zit... na die enorme valpartij van gisteren. Hè. 70 kilometer per uur tegen het wegdek van zijn fiets... Ge ...gecatapulteerd door uh, Mark Cavendish. Maar goed, hij rijdt in elk geval... En hij zal zo meteen hier door de finish komen. En dan heeft hij een tijd genoteerd. En dan maar hopen dat hij op tijd herstelt. Zodat hij nog een beetje werk kan doen voor Marcel Kittel. Kittel, die inmiddels ook al onderweg is. We krijgen er straks heel veel binnen. Want veel mannen die voor ons aardig zijn, staan laag in het klassement. En dat betekent dat ze vroeg aan de tijdrit moeten beginnen. En dat betekent ook dat we Gio nog een paar keer gaan horen. Uiteraard in deze proloog. Nog altijd bij mij aan tafel. Tekenaar Jan Kleine, maker van het stripboek Helden van de Tour. Over de geschiedenis van 100 keer Tour. Jan, um, het, het ligt hier uh, bij mij, voor ons, tussen ons. Mag ik het nog wel een stripboek noemen? Ja, ik denk dat je dat nog wel een stripboek mag noemen. Ja, het is, ja er zijn meerdere uh, titels voor. Hè? Ze noemen het ook wel eens graphic novel of uh, beeldverhaal. Of, uh, ja. Maar een stripboek vind ik prima, ja. <laughs> En Jan Kleijne zat op een dag in, in zijn atelier en dacht: ik ga een, een, ja, een graphic novel of een scriptboek <laughs> maken over de tour. Gaat het dan een beetje zo? Ja, ongeveer. Nou, het was wel, de, de mensen van, van de uitgever kwamen bij mij op bezoek. Die had ik uitgenodigd, want ze wilden met me praten. En ze wilden me sowieso een boek laten maken, maar het onderwerp stond nog niet eens vast. En toen ze binnenkwamen, toen zag de zag mijn fiets staan. En toen ging het gesprek al snel over wielrennen. En ze hadden van tevoren al een beetje bedacht: hé, hey, als we nou eens uh, kunnen kijken of die wielrennen leuk vindt... Dus zo ging, het, zo ging het wel. En ik blijk en, uh, zelf ook een uh, enorme liefhebber te zijn. En uh, nou, toen was 1 en 1 2. Is het dan makkelijker om, om het te tekenen als je al uh, ja, toch een, een liefhebber bent? Nou, ik denk het wel. Want uh, ik kan niet iets tekenen als ik daar niet uh, bezield van ben. En, uh, dus in, in die zin wel. Ja, ik bedoel, mijn, mijn hart sloeg wel een keertje over. Ik dacht van yes, ik, kan, uh, ik wil het wel doen. Halverwege het proces dacht ik daar overigens wel een vaker anders over. Want? Want het was ook vooral heel erg hard werken. En vaak ook alleen en vaak tot diep in de nacht. En vaak dacht ik, ik haal dit nooit. Maar ja, dus zo rijden als het ware een beetje je eigen Tour de France. Maar dan, ja... Een jaar lang zeven dagen ja, per week. Ja, ja, ja zeker het laatste half jaar. Dat was echt, uh, het was echt absurd. Nu is de tour um, groot. We zijn bezig aan de honderdste editie. Uh, het boek is 140 uh, pagina's. Je moet dingen weglaten. Ja. Je kan niet alles meenemen. Hoe, ja. hoe maak je een, een keus? Ja dat, gaat, uh, ja, dat gaat een beetje vanzelf. Uh, door, ik werk het liefst door zoveel mogelijk uh, te selecteren. Zoveel mogelijk te, te zoeken. Ja, En het is natuurlijk gek het veel. Wat er allemaal niet te vinden is over, uh, in de geschiedenis van de tour. Ja, dus dan... Maar Dan je moet het... ook enorm veel research doen. Ja, ja, ja, ja, ja. daar dat, uh, gaat heel veel tijd in zitten. Maar uh, ja, ik heb met pijn in het hart wel een paar dingen moeten schrappen. Ja. Welke? Nou, bijvoorbeeld, één ja, die altijd boven komt drijven is omdat ik daarmee begon. Nou, dat was het verhaal van Lance Armstrong. Ja. Omdat dat, dat was echt mijn held. En uh, ik maakte een verhaal over zijn, uh, zijn jeugd en zijn, echt een heldenverhaal. Strijd tegen kanker. En, nou ja, goed. Toen kwamen de openbaringen van, uh, van uh, Tyler Hamilton. Oud ploeggenoot, ja. waardoor de hele bal ging rollen. En, uh, ja, Toen kwam Armstrong zelf ook nog eens. Ja, nou ja, nu komt hij er minder vrij vanaf. Maar ik moest dat verhaal, en dat was toch ook al een paar weken werk, dat kon, dat kon de prullenbak in. Ik er even naar het uh, verhaal van Lens Armstrong toe. Um, het begint, met, begint eigenlijk, ja, je hebt het onder het kopje, het moderne wielrennen ja, geschaard. Ja, het is het grimmige wielrennen lijkt het wel, als je het zo ziet. Nou, ook door de kleuren, ja, het, het is ja. heel donker. Ja, het is heel, heel bewust gedaan. Want donker maakt het wat, wat somberder of ja. wat, wat, wat gruwelijker. Nou ja, de, ja de gruwelijk is misschien wel een beetje een, een uh, heftig woord. Maar ja, goed. Ik heb ook een plaatje getekend van Armstrong in zijn bed van ja. bovenaf. Uh, terwijl hij uh, uh, aan kanker leidt. In heel koele kleuren. je ja. liggen. Kauw hoofd, uh, slangetje in ja. de neus. een ja. uh, Beetje blauw-groen getekend. Ja. Uh, en op het moment dat hij zijn overwinningen pakt... Dan uh, is het allemaal zonnig en geel en oranje geel. En warme kleuren. Ja, dus dat wilde je er nog wel aan geven. Ja. Je wilde hem ja. nog wel een beetje in het zonnetje zetten. Nou, nou zeker, want uh, het is natuurlijk, uh, in tegenstelling tot al die geschiedenis die je vertelt... Ja, die is allemaal paraat. Hè? Of in ieder geval, uh, heel vroeger dan is het een beetje schimmig. Maar, dus dan kun je een beetje je eigen fantasie gebruiken. Maar er is heel veel, staat al vast. Sowieso als je een verhaal maakt over, over waar gebeurde dingen. Maar dit was zo recent, dus daar moest ik heel snel op inspringen. Dus moet je heel snel keuzes maken. En ik, ja, ik was ook nog in de war toen ik dit tekende... Dus en daarmee bedoel ik, Lance Armstrong was voor mij echt een held... en ik weet nog steeds niet precies wat er is gebeurd. Het is uh, voor mij is hij nog steeds in zekere zin een held. Dus ik heb hem ook wel... Ja, ik heb hem ook wel in uh, ja, hoe zeg je dat? Ik heb hem ook al een soort van eerbetoon willen geven. Maar tegelijkertijd. Zien we uh, ook plaatjes waarin, ja. die, waarin je in injecties spuit in, in een ja, in de Ja, dat ik hem ook twijden, er wel van langs wil geven, ja. Doosjes E-pos ja. hier staan. Dus dat is dan toch een beetje van ja. Het kan niet onbesproken blijven uiteraard. Maar dan kies je er inderdaad voor om het op zo'n manier uh, uit te beelden. Ja, ja, en vooral met die dit soort koele kleuren, ja, omdat die dan naast uh, van die. Uh, de plaatjes waarin hij zijn overwinningen boekt... die zijn lekker vrolijk en, en, en zonnig en heroïs. En dat werkt natuurlijk erg goed als je daarnaast plaatjes zet... waarin Armstrong zichzelf uh, drogeert. En, uh, de, om die dan heel obscuur te maken. Dan, Kijk je uh, behalve anders naar Armstrong ook uh, helemaal anders naar de Tour? Nee, helemaal niet eigenlijk. Het is uh, heel bijzonder om een jaar lang je zo te verdiepen in de Tour. Ik, ik ben eigenlijk alleen nog maar meer liefhebber geworden daardoor. Want uh, wat ik denk is dat doping zo, dat, ho dat hoort er helaas uh, bij. Overal waar, uh, overal waar strijd geleverd wordt, dan zullen er altijd mensen zijn die uh, proberen de boel te bedotten. Dus ik heb niet, uh, ja, ik vind het uh, niet echt jammer. Ik vind het meer, uh, ja, dus ik vind het eerder normaal of zo. Nou, kijk naar de titel, het heet nog steeds Helder ja, Tour. Ja, ik heb willen focussen op het helden, op de helden, op het heldendom. Ik bedoel, uh, ook, ook al heb je jezelf uh, plat gedrogeerd. Het is niet zo dat je nooit hoeft te trainen of zo. Het is niet zo dat je niet ontzettend moet afzien op die bergtoppen. Dus, uh, ze, ja en, als, en daarbij komt ook nog eens dat in die tijd dat hij dat deed... en uh, net daarvoor ook, in de tijd van de EPO, iedereen zo'n beetje dat, uh, dat deed. Dus dan, dan kun je je afvragen uh, hè, of dat nou, uh, wat voor gevolgen dat heeft. of Hoe erg dat nou eigenlijk is. Goed, daar zullen er heel veel mensen anders over denken. Maar voor mij staat het, uh, heeft het uh, niet echt... Uh, een negatieve invloed gehad op mijn beleving van de Tour. Je zei in het begin van het programma al... Eddie Merckx was eigenlijk... Uh... Ja, of is mijn ja. ideale renner om te tekenen. Omdat ik hem gewoon in één keer goed had. Ja. Um, uiteraard is er ook een groot deel uh, van het boek aan hem gewijd. Ja. Uh, prachtig plaatje vind ik zelf. Um, uh, ja, de kannibaal. Hè, die merkt, omdat hij natuurlijk al alles won en zo'n beetje iedereen uh, opfrat. Ja. Uh, je beeldt dat uit door hem uh, ja, achter, een, achter een bord soep te zetten. Uh, en hem allemaal kleine rennetjes te laten eten. Ja, ja, ja. heel letterlijk uh, de kannibaal. Hij, uh, hij, hij, bemoeide zich met alles. Hij uh, deed dingen die mensen, die de renners tegenwoordig niet meer doen. En dat, uh, ja, hij, uh, hij, frat ze echt op. Ik dacht, ja, en ik vind het leuk om dan af en toe zo'n, uh, hoe noem je dat, een visuele metafoor er tussendoor te, te knallen om, uh, om, het ritme van het boek een beetje te, ja, dat is volgens mij wel goed voor de afwisseling. Wat heb je weggelaten, wat je wel heel erg graag mee wilde nemen? Um, even denken hoor. Ik denk ik... bijvoorbeeld aan jouw naamgenoot. Jan Jansen. Ja, ja die, heb ik, die heb ik ook met een klein beetje pijn in het hart moeten... Maar ik heb... Dat was wel natuurlijk een fantastische winnaar. En sowieso de eerste Nederlandse Tour winnaar. Dus dat, dat bracht enorm veel teweeg. En ik heb ook al een paar recensies gelezen... waarin uh, stond dat het jammer was dat die er niet in stond. Um, maar ik heb het boek niet zozeer vanuit Nederlands perspectief willen maken... maar meer vanuit internationaal perspectief. En daarmee wil ik niet zeggen dat Jan Janssen daar niet in hoort. Maar als je honderd uh, jaar... Nou ja, ik moet zeggen honderd keer. Want eh? ja. Ja. Uh, toer, zoveel tourgeschiedenis verbeeld. Ja, dan moet je keuzes maken. En uh, ik wilde er sowieso Joop melk in hebben. Omdat dat een prachtig verhaal is om te vertellen. Omdat hij zes keer tweede is geworden en één keer eerste. En uh, uh, voor, ik weet niet of hij nog steeds het record heeft. In ieder geval heel vaak mee dit en, en alle, alle keren uitreed. Um, en de val van Wim van Est en dan heb je al twee Nederlanders. Ja, in het uh, ravijn. Ja, dus ik heb, ik heb het... Uh, ja, je moet schrappen, helaas. Kill your darlings. De Tour de Dag filemon. Ja, dag Deborah. Ik heb uh, even nagedacht over jouw vraag. Uh, of ik meer van de sprinters ben of van de mensrenners. Uh, en ik vind het heel moeilijk. Maar ja, ik ga... Luister, luister, luister. Want ja. het gaat er. Ik zal eerst eens uh, beschrijven wat een sprinter voor karakter heeft... Doe jij dat? ...in vergelijking met een mensman uh, of in jouw geval een vrouw. Kom maar op. Sprinters, dat is, die zie je uh, uh, altijd meteen. Dat zijn echt de mannetjes van de Tour. Uh, Gisteren uh, heb ik heel lang zitten kijken naar uh, Kittel en Dekenkop. Dat zijn natuurlijk die sprinters van Argos Shimano... Dat zijn echte glamour boys. Die zie je meteen aankomen, die vallen op, die maken overal een grapje. Die worden ook heel snel boos als je in de weg loopt. Uh... En dat moet natuurlijk ook, want in zo'n uh, sprint wordt er enorm geduwd, wordt er getrokken. Uh, dan kan je geen gentleman zijn. Dan kan je niet zeggen van, ja, gaat u maar voor meneer Veders. Uh, want uh, u moet er schijnbaar langs. Nee, dan moet je gewoon uh, ervoor staan. En je moet ook een soort arrogantie hebben. Je moet denken van, ik ben hier de snelste. Uh, ik laat al die mannen, al die knechten, laat ik keihard voor me werken de hele dag. En ja, daar heb je een bepaald ego voor nodig. En Mooie bijvoorbeeld... haantjes, mag je het zo zeggen? Ja, dat vind ik een hele mooie omschrijving. En bijvoorbeeld zo'n Quintana, nou dat is echt zo'n vinnig klimmertje uit Colombia... Uh, dat zal nooit een sprinter kunnen zijn. Die is veel te beleefd. En uh, dat merk je ook als je daar bij de bus staat. En uh, die is, is al, staat altijd klaar voor, voor journalisten. Die zegt nooit, ja, nu is het genoeg geweest. En Rob, maar op, ik moet aan het werk. Dat Meer zal nooit een sprinter Ja, dat is veel te veel een gentleman. Veel te rustige jongen, veel te bedeest. En ik kan me voorstellen, jij bent uh, radiopresentatrice... Dat is een vak een, een, die, dat er heel veel mensen willen. Heel veel mensen zouden voor een microfoon of voor een camera willen staan. Dan moet je wel een beetje, misschien wel netjes, maar wel een beetje schouder duwen. En uh, moet je wel van jezelf overtuigd zijn van ja, ik hoor hier te zitten, want ik kan dit het beste. Ja, dus dan zou ik uh, zo'n beetje in het rijtje der sprinters uh, toch plaats moeten nemen. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat voor, voor misschien wel uh, de meeste mensen die voor de camera staan of uh, achter een microfoon zitten geldt. Ja, lastig fileman. want ik, ik, ik, ja, ik, ik ben niet zo'n heel erg uh, en trekker, maar misschien onbewust dan toch wel. Want ik wilde eigenlijk als antwoord geven toch de klasse mensrenners, omdat ik dat toch gewoon net even wat mooier vind. Maar ja, ik, mo ik moet die wel even van bekomen, zeg maar, van deze ja, maar, analyse. <laughs> ja, maar zo zie ik mezelf ook het liefst hoor, als klassemensrenner. Ja, maar stiekem ik al. is het misschien niet zo, maar dat is, ja, je ziet jezelf misschien altijd toch anders dan dat je uiteindelijk echt bent, in werkelijkheid. En, en vandaag dan zo'n dag, uh, zeg maar de tijdrijders. Uh, ook weer een vak apart. Uh, hoe is dat voor jou om, om een beetje mee te krijgen? Want, want we hebben jou nu op heel mooie kwaliteit, uh, lijnkwaliteit kom je binnen... omdat je daar natuurlijk ook al gewoon aan de finish kunt zitten. Ja, dat is prachtig, want uh, net uh, had ik dat praatje met jou in de kop... Ik liep gewoon tegen, tegen vroem aan. Je zei het, ja. Ja, ongelooflijk. Ik kan me daar, daar... heb ik me vorig jaar ook zo erg over opgewonden... dat die mensen dan gewoon op hun tijdrit fiets... over die hobbelige steentjes gaan rijden. Dat is echt ongelooflijk. Want je hebt hier asfalt overal. Daar moet je op rijden. Daar heb je de minst kans op lekke banden. Maar die, die gaan op dan op dat grind lopen rijden. Dat is, dat is weer echt absurd in een Tour. En wat, wat, wat vind je. Ja, kan je die jongens ook, ook ja, ergens ja, typeren qua karakter? Of is het een beetje van alles wat? Dat is een beetje van alles wat. Want uh, Liwe Westra, dat is nou, een hele aardige jongen. Maar daar komt. Heb ik zeg het een beetje fatsoenlijk, maar er komt geen woord uit. heel moeilijk om daar een interview uh, te krijgen. Het zit heel erg in zichzelf. Maar bijvoorbeeld Lars Boom. Dat is weer meer een, een sprinterachtig type. Dat is iemand die is overtuigd van zichzelf. Dat is een verschijning. Dat is een persoonlijkheid. En die kan ook best wel goed aankomen. Maar die, die, die zal wel zijn ellebogen gebruiken als het nodig is. Kijk. Dus de tijdrijders, dat, dat is een beetje van, van alle categorieën. Ja, Jij ziet ze ook een beetje binnenkomen nu zo langzamerhand allemaal, hè? Ja, ik ga zo meteen, ik sta nu bij de wagen op dat compound... tussen al die uh, media en uh, zo meteen ga ik lekker daar naartoe. En dat is voor journalisten is een heerlijke dag. Want je kan uh, in alle rust naar die renners kijken... even individueel met ze praten, met de verzorgers. Voor de journalisten is het denk ik wel een van de meest relaxe dagen in zo'n tour. Nou, genieten van Filemon en uh, tot morgen. Dat ga ik zeker doen, tot morgen. En de tussenstand uh, van de tijdrit krijgt u zometeen van Gio... na het uh, NOS Journaal met Dorald Megens. Dit is Radio 1. In Beieren is een grote politieactie aan de gang tegen een netwerk van neonazies. Honderden agenten doorzoeken huizen en kantoren van de rechtsextremistische FNS. Justitie wil het netwerk in kaart brengen en bewijsmateriaal verzamelen... om de groep te kunnen verbieden. Het voortbestaan van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis kan in gevaar komen... als er niets wordt gedaan aan de financiële situatie. Daarvoor waarschuwt accountantsbureau KPMG... Het ziekenhuis leed vorig jaar ruim 2 miljoen euro verlies. De accountants maken zich vooral zorgen over de strijd tussen twee grootaandeelhouders. Zeker zes mensen zijn afgelopen weekend ernstig gewond geraakt tijdens het barbecuen. liepen tweede en derde graads brandwonden op door de barbecue met spiritus of benzine aan te steken. Zes slachtoffers klinkt misschien niet veel, maar het is heel veel voor één weekend, zegt de Nederlandse brandwondenstichting.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 en zometeen hoort u de ontdekker van Bouke Mollema. En Bouke Mollema die hoeft voorlopig nog niet op te stappen, hè, Gio Lippens? Nee, die hoeft nog zeker niet op te stappen. Die komt uh, ergens op het einde van deze dag komt die in actie. Want hij hoort natuurlijk bij de mensenrenners als uh, de nummer 3 in het uh, algemeen uh, klassement. En dat geldt ook voor Laurens Stendam, de nummer 4 in het algemeen klassement. Ik kijk even naar die tijden. 16 uur 45. Laurens Sendam, kwart voor vijf dus. En dan om twee minuten, nee drie minuten later. Want de toprenners die starten drie minuten van elkaar. Dan mag Bauke Mollema van start gaan. Daarachter, Alejandro Valverde. En dan Christopher Froome. Wel prettig trouwens voor Mollema dat hij weet dat Valverde achter hem zit. En niet Christopher Froome. Want anders zou hij zich toch misschien nerveus maken van. Of hij op een gegeven moment iets hoort van zoef, zoef, zoef. En dat Froome dan voorbij komt gestoken. Dat lijkt me heel erg onprettig. Maar goed. Dat duurt allemaal nog even. We hebben wel al inmiddels 12 man binnen aan de finish. 13 inmiddels zelfs, want er komt nu net weer eentje binnen. Koen de Kort die komt hier over de streep in de achtste tijd. En hij rijdt met die tijd 3 minuten en 40 seconden langzamer dan Sven Tuf. Dan heeft Tuf toch echt wel heel hard gereden hoor. Want dat verschil met Liebe Westra staat nog steeds. Hè, die 1 minuut en 2 seconden. Westra nog steeds op de tweede plek. Met 13 renners over de finish. Albert Timmer op de derde plek. 2 minuten en 2 seconden achter Sven Tuf. En dan Grain Thomas, Jérôme Cousin. Stuart O'Grady, uh, nou Koen de Kort dus. Kijken we nog even naar Tom Veler. Staat inmiddels twaalfde op 4,29. Ja, het geeft even aan dat we nog niet de echte geweldige tijdrijders binnen hebben gekregen. Behalve natuurlijk die fijn Tuft die in ieder geval een flinke tik heeft uitgedeeld... aan de Nederlands kampioen tijdrijder Lieve Westra. De helder van de koers. Ja, iedere dag spoort Marco Heil een held van de Tour voor ons op. En dat is dan niet per se een grote naam die gele truien heeft verzameld... maar het zijn de mannen met een verhaal, de kulthelden. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Deborah. Over wie hebben we het vandaag? Nou, vandaag doe ik een verzoeknummersje. Uh, dat zit zo, wij staan momenteel op het parcours, zeg maar, van de eindring... Uh, in Café Welkom. Dat is een Belgisch café, rondrijdend café dat de Tour helemaal volgt... En we hebben een aantal Belisol-gasten de volgende dagen. En een van die Belisol-gasten is Carly Taylor. Een renster die bij de Lottos Belisol-ladies rijdt. Onder andere met Marijn de Vries. Jullie wel bekend in Nederland, zal ik maar zeggen. En Carly las ik op haar website, of op de Lottos Belisol-website, een enorme Jens voigt van. Dus vandaag doen we Jens Voigt. Nou, ik denk wel dat Carly niet de allereenigste vrouwelijke fan is. Nou, Jens Voigt is natuurlijk een struisstoere kerel die altijd lacht. Het is de meest eimabele en de meest benaderbare figuur van tegen de peloton, zeg maar. Uh, ja, het, het is wat dat betreft een, een, een, een, ja, een hele lieve jongen, maar niet op de fiets. Op de fiets is het een echt een aanvalsbeest. Zoals dus we het hier in Frankrijk zeggen, een, een barouders. Of misschien een Duitser, dus Duits, misschien zouden we moeten zeggen, een kantswijn. Alhoewel, daar moet ik ook wel de andere denk ik bij maken, hij heeft me ook een Duits -Duits. Hij, uh, Bobby Julich, een ploeggenoot van de leer, die zei wel eens: Jens Voigt, de meest onduidse Duitse die de maar zijn En hij kan het weten, want hij is ooit samen met Voigt op, op, op, op, op, op Neder-Amerika geweest. Een klein beetje dat Voigt kon profiteren zeg maar, van, van de bekende Amerikaanse Bobby zijn populariteit. Maar wat bleek al snel? Voigt was veel populairder in Amerika dan Bobby Julich zelf. Zelfs ook in Amerika, een aantal Amerikanen een fanclub voor hem, heeft opgezet, de Jens Voigt Army naar bijvoorbeeld de website van de, de Jens daar ben je alle feiten over Jens Voorhees. Dat valt toch wel op. Ik bedoel maar vergelijk het met pak en die momenteel derde staat in de tour. Ik zie nog niet direct een stel Amerikanen een fanclub van Bauke Mollema oprichten. Maar, op maar Marco, dat, wat heb je? Ja, ja, de, hij heeft een fanclub en uh, is bijna 42 jaar oudste deelnemer van het uh, peloton. Waarom gaat hij nog steeds Goh. door? Waarom gaat zo'n man nog bezig door? Ja, het, is, het is geen opgeven. wat dat betreft. Het is een absolute schenkwitter, zoals ze dan zeggen. Hij kan niet opgeven. Misschien een mooie anekdote die ik even mag vertellen. Uh, een paar jaar geleden, in de rit over de Tourmalet, is er verschillende keer gevallen. Had die kapotte fietsen gehouden. Het probleem was dat alle volgwagens al voor hem zaten. Dus hoe die dan met een kapotte fiets langs op het parcours. Deze waren passeerde die zei, ja, stap maar in. He? Maar ja, in de bezigstappen waren stappen, staat gelijk met afstappen. En dat wou je niet. Dus wat heeft vorig die dame, hij heeft, ja, hij heeft een fiets gepakt, een gele kindersfiets, en heeft de Tour de France op 15 kilometer lang op een gele kindersfiets afgelegd, tot hij uiteindelijk op het punt kwam waar en de Riense een echte fiets van klaar klaarstaan. En zo heeft hij die rit kunnen volmaken en heeft hij eigenlijk ook die Tour weer uitgereden. Hij en, dat, op. Nee, en dat is een datum waarmee hij een plekje op onze lijst der kulthelden heeft uh, verworven. Dankjewel. Marco. En tot morgen. Dag. Tot morgen, dag. Dag. Goedemorgen, Einhoek dan. Goedemorgen. Uh, leuk dat je er bent. Uh, um, wij hebben het uh, over het wielrennen uiteraard. Uh, en vandaag zitten de mannen op de tijdritfiets. Um, in prachtige pakken, futuristische pakken. Ja. Um, ziet het er een beetje uit? Nou ja, het is, het is natuurlijk... Uh, ik heb gisteren ook even opgezocht hoe de Tour ooit begonnen was. En dat is natuurlijk de gele trui is, uh, uh, ontstaan door het, uh, het blad Lotto... Uh, wat, wat, wat dat logo was. Dus, en dat, dat, dat, dat is eigenlijk nog niet veranderd. Het is gewoon een constante uh, tour van, van merken. Het is een totale commerciële uh, bende, wat, wat op zich prima is... Uh, maar um, de, daar in dat opzicht valt er bijna niet, niet heel veel van te zeggen. Want je ziet alleen maar logo's. Je, zit, uh, of je bent modejournalist. Um, ja. Zie je een ontwikkeling mm. bijvoorbeeld uh, gaande... Want, want vroeger reden ze echt in zo'n wolle trui. We was mm. het echt doorzetten en mm. afzien. Um, tegenwoordig dus in, in, in hele mooie futuristische uh, outfits. Ja. Is dat een ontwikkeling die je ook in onze dagelijkse mode uh, terugziet? Ja, nou, wat, het, wat wel leuk is, is dat natuurlijk de topsport... Uh, niet alleen in het wielrennen, maar ook in het golf of het roeien... Uh, echt vooruit loopt als het gaat om, uh, om innovatieve technische snufjes. Dus uh, bijvoorbeeld, uh, uh, het is, is multi-ademend wat ze aan hebben. Daar zitten onwijs veel techneuten op die dat pak zo lichtgewicht mogelijk maken. Het is antibacterieel zelfs. UV-bescherming uh, be zit erin. Echt, je kan het maar niet bedenken. Het zit allemaal in dat kleine stofje wat je dus bijna niet ziet op het lichaam. Uh, wat zweet optimaal afvoert. Je hebt zelfs sokken die, je, die, die gewoon letterlijk je, je zweetvoeten weghalen. Dus als je in het water toevallig stapt. Of zo, dan wordt het weggehaald. En dat zijn dingen die we in onze dagelijkse kleding nog niet echt terugzien. En je ziet wel dat ontwerpers daarmee heel erg aan de haal gaan. Dat, we echt, uh, dat, die, te dat die techniek in de, op de catwalks echt heel erg terugkomt. Uh, nog niet. Met, met dat soort eigenschappen. Maar wel uh, dat je ziet dat ze er heel futuristisch uitzien. En wat ontwerpers doen is natuurlijk een tijdsgeest aangeven. Dus dat gaan we gewoon krijgen. Um, er is bijvoorbeeld heel veel gaan op het gebied van nanotechnologie. Dat zijn uh, deeltjes die zo groot zijn als DNA. Of beter gezegd zo klein als het DNA. En daar uh, kun, kunnen shirts van ontstaan... Um, die dus je, bijvoorbeeld je t-shirt reinigen, bij wijze van spreken. Uh, wat je ook in het wielrennen hebt, je had het over die wolle trui. Ja. Dat is bijvoorbeeld die Merino uh, uh, wol. Ik weet niet ja. of je dat kent. Ja, zeker. Dat, oh, dat komt ja, eigenlijk ja, dus weer terug. En dat, dat maakt je uh, koud in, in hitte en andersom. Uh, en dat is uh, iets wat in de normale mode, nou ja, wat je niet in de HM terugziet. Um, dus, dus de sport loopt wat dat betreft enorm voor. De sport loopt eigenlijk heel erg voor. En die, die technische snufjes zie je dus heel erg ga je dus heel erg terugzien uh, op een gegeven moment. Uh, in het, in het. Daar zijn ze nu heel erg mee bezig. Dat is een lange ontwikkeling. Want je zou zeg, zeggen: van, wat, wat, wat duurt dat lang? Want onze hele hè, wereld bestaat eigenlijk uit techniek. Het is eigenlijk raar dat we dat nog niet aan hebben. Maar die techneuten en die modeontwerpers... Die, die, die denken op hele andere manieren. Dus die hebben heel lang nodig om tot elkaar te komen. En nu zie je eigenlijk dat. Um, ja, dat dat eigenlijk ook gaat gebeuren. dat we Over tien jaar zien we er gewoon uit als cyborgs. En uh, als eigenlijk mutanten. En dat is heel interessant. Omdat de mode eigenlijk uh, van oudsher heel erg op esthetiek gebaseerd is. En op mode. En wat is er in en wat is er trendy. En we gaan nu heel erg naar naar weer uh, mode als functie. Dus als productontwerp. Dus echt heel erg op die textiel. En heel erg op die stoffen. Dus nu zeggen we bijvoorbeeld. Hè, we dragen een. Geruite bloes, omdat we ons willen onderscheiden. omdat we hippie zijn, bijvoorbeeld. Zometeen draagt misschien iedereen wel een wit shirt. maar gaat het heel. beoordelen we elkaar heel erg op wat je kan. Uh, en met dat, met dat stuk. bijvoorbeeld, je kan heel hoog springen. of, uh, of je kan. Uh, er is bijvoorbeeld een, een, een man nu. die heeft. Um, uh, uh, uh, uh, kleuren. die is blind, kleurenblind. en die kan via zijn. Her, via zijn uh, device op zijn hoofd. kan hij zeg maar kleuren horen. Dus dat is eigenlijk een vorm hoe, hoe technieken verlengsten kan worden van het lichaam. Een soort apparaatje dat hij bij zich draagt. En, ja. en, en zo kan horen in van ik heb bijvoorbeeld een geel shirt aan. Ja, of hij kan zien dat iemand een geel shirt aan heeft. Okay. Of dat kan hij horen dat iemand een geel shirt aan heeft omdat hij geen kleuren kan zien. Uh, dus zo zie je dat we eigenlijk, dus dat die techniek. En nu je, hebben we het over hele kleine dingetjes gewoon in, in mouwen. Maar dat, ik weet zeker dat het over 10 of 15 jaar gewoon echt gaat komen. Dat we er gewoon uit gaan zien als cyborgs. Dus het is wel een hele interessante ontwikkeling. En wat dat betreft loopt de sport echt voor. Ja, maar worden we dan ook niet heel erg saai? Want uiteindelijk zet zo'n heel peloton van 200 renners bij elkaar. En ze zie daar. Ja, als je goed kijkt, toch eigenlijk allemaal hetzelfde uit... behalve dat ze dan af en toe een andere sponsornaam op de borst hebben. Um, ja, nou, ik denk dat het dus eigenlijk een voorbode is... van hoe we er later uit gaan zien. Eentonig, uniform... Uh, maar dat is ook goed, want nu kopen we heel veel dingen. Het moet allemaal maar meer en het moet allemaal maar expressiever. En nou ja, de, de fabriek in Bangladesh die is natuurlijk ingestort. En ja. daardoor is er ook een grotere roep naar duurzame mode. Kleren die we misschien wel een jaar aan kunnen hebben. Uh, maar die uh, in licht en kleur veranderen elke dag. Zodat we die op een andere manier kunnen dragen. En dat is veel duurzamer. En die, die roep die komt er uiteindelijk wel. En uiteindelijk gaan we dan weer terug naar de functie van het lichaam en niet uh, naar de functie van uh, hoe mooi het is of hoe esthetisch het is... of hoe, dat we elke dag maar weer iets anders aan hebben. Uh, en dat is eigenlijk een heel goed teken. Dus eigenlijk weer terug naar de, de, de, de oertijd, naar de gladiatoren... die iets kunnen en daarop beoordeeld worden... en niet per se op, op, op hoe fashionable je eruit ziet. Wat natuurlijk uiteindelijk alleen maar een kwestie is van heel veel geld uitgeven... en dan weer meedoen met de laatste mode, wat eigenlijk een heel... Ja, niet efficiënt systeem is voor, voor, voor, voor, voor, uh, voor de aarde niet. en uh, Het is niet logisch. De mode is niet een logisch systeem. Jan, ja? <laughs> ik zie jou kijken uh, ja, en denken ademhappen. van wow. Ja. ja, het is sowieso wel een heel erg interessante combi... Hè? De, om het te hebben over de, de mode van de... ja ik, ik ben ook de hele tijd bezig geweest met te proberen... me goed te documenteren op, op wat ze aan hadden. Maar uh, ik moet zeggen dat ik het nog nooit op deze manier had bekeken. Maar het is wel heel interessant. Ja, want jij hebt ook die, die wolle truien, uh, bij wijze van spreken, ja, nog moeten ja, tekenen. Ja, en, ik, en, ik wil, en ook als je mensen in het publiek mm. tekent, dan wil ik ook weten hoe de plooi van een broek uit de jaren dertig eruit zag. En dan, uh, dan ga je daar uh, naar googelen en dan, dan heeft dat een bepaalde uiterlijk. Ik ga daar niet in, uh, ik ga niet precies uitzoeken hoe dat zat of hoe dat zit. Maar ik, ik zie hoe het eruit ziet en ik probeer dat uh, te tekenen. Uh, dus in die zin ben ik er natuurlijk, ja ook heel erg veel mee bezig hmm. geweest met, met, hmm. met mode. Ja, wat, wat ook leuk is, dat Miyake is dat Issey ook een uh, Japanse ontwerpser En die heeft nu een APOC-shirt ontwikkeld. En dat betekent dat je niet meer, want dat is ook eigenlijk niet handig... Hè, voor de mode, dat ze eerst een tekening moeten maken. Die moeten ze naar de fabrikant sturen in uh, weet ik veel waar. En die gaat die tekening terugsturen. Die een proefmodel. Maar die heeft één stof ontwikkeld waar je dus uh, die tekening op de computer... en dan gaat die stof zelf vouwen zoals jij het hebt getekend. Dus, wow. uh, ja, dus dat, nou ja, dat is natuurlijk heel erg leuk om te zeggen... Dat, dat het ook heel erg duurzaam is... en dat al die ritten qua uh, uh, de, van het vliegtuig hierheen en daarheen... helemaal niet meer hoeft. Um, ja, dat even tussendoor. Ja. Ik weet niet, ik kwam, oh, ja, je had het over tekenen. Dus ik heb het over patroontekenen ja, ja. en daarover weer die technische mogelijkheden. Het is ook nog een, een leuk voorbeeld. Je is, is dat je, dus je eigen kleding ook kan laten groeien. Uh, dat je er toch een persoonlijke band mee krijgt. Uh, dat zijn ook ontwikkelingen. Hoe, hoe bedoel je dat? Te groeien? groeien? Nou, uh, er zijn een aantal soort kristallen die ze hebben ontdekt. En die kan je dan in water dompelen en die groeien dan. En die kan je op een bepaalde manier om je lichaam heen draperen. Zodat je er ook eigenlijk... Uh, want je kan wel zeggen van ja, je kan een jaar doen met een kledingstuk... maar het wordt op een gegeven moment saai. En als je kleding kan laten groeien, dan krijg je er een persoonlijke band mee. Net zoals met de Tamakotchi eigenlijk vroeger. Maar niet dat het groter wordt of een andere maat krijgt... maar ja, dat het dat dan je, misschien van vorm verandert of Ja, zo. dat het van vorm verandert. Dus dat je eigenlijk echt hebt van nou, is het al wat gegroeid. En, uh, dus dat je daar, dat, dat mensen, consumenten ook echt een, uh, ja, een persoonlijke band mee krijgt... zodat je eraan gehecht raakt aan dat kledingstuk. Ja, ja. Zodat echt dat is ook een reden om jouw trui om, wordt, zeg maar. Precies, dat is ook ja. een reden om dat te blijven, uh, ja, te blijven houden en niet weer iets nieuws te kopen. Eens even kijken hoe uh, Bauke Mollema uh, erbij zit. Tenminste straks natuurlijk op de fiets en in welke trui. Want we wisten natuurlijk dat hij goed uh, kan fietsen. Maar derde staan in de Tour, dat is natuurlijk heel andere koek. Iemand die dat al jaren geleden zag aankomen is Brandbos uit Zuidhoorn. En dat is inderdaad de plaats waar Bauke Mollema opgroeide. En je kunt hem misschien ook wel de ontdekker van noemen. Verslag even Robert Jan Boy. goedemorgen. Ja, goedemorgen de boren. Ja, je bent op de plaats hè, waar dat, het gebeurde. En we zitten op de fiets, uh, ook dat nog, midden in het gebied waar ergens de ontmoeting moet hebben plaatsgevonden. Omdat, uh, zo te zeggen, een lang fietspad tussen uh, uh, ja, Zuid-Horen, Zuid dat ligt hier achter ons, en Groningen, dat ligt er ergens vlak voor ons. Ik zie daar de flats in de verte. En voor de rest is het hier een weilandachtig gebied, een open vlakte, het is bewolkt, het regent een beetje en er staat toch een stevige wind. Dus je kunt je een beetje voorstellen ja, hoe dat allemaal is. Bijvoorbeeld in de winter. Brandbos, Bos fiets naast mij uiteraard in een rustig tempo. Rustig tempo op ja. weg uh, naar, uh, naar mijn werk toe. Ik werk uh, vooraan in Groningen bij uh, de Hans Hogeschool Groningen. Dat is ook een mooie tijd om te gaan werken op dit tijdstip. Nou ja, er is rekenschap meegehouden. Maar uh, normaal ja. zo begin ik uh, iets vroeger. Ja. En uh, ja, net als je zegt, tussen de weilanden uh, veel natuur, veel wind. Altijd wind ja. heeft Groningenland. Ja. Maar uh, dat maakt je benen dus ook sterker. Wat is het voor stuk? Hoe lang is het stuk? Het uh, stuk is, ik rijd uh, nou, praktisch elke dag een traject is 13 kilometer. 13 kilometer? 13 kilometer is, uh, is dit traject. En Bauke fietst hier dus ook. Welke tijd spreken we eigenlijk over? Uh, nou, we spreken over tijd uh, toen Bauke uh, 17, 18 jaar was. Toen fietste uh, hij hier regelmatig rond. En uh, nou, op een gegeven moment <laughs> uh, reed ik... Uh, nou, ik wil niet overdrijven, maar tussen de 30 en 31 en ja. uh, komt een jongen met een boekentas achterop mij voorbij. Ja. En ik kijk nog eens in zijn achterwiel ik denk van, hé, hey, er zit helemaal geen derailleur in. Ja. En ik zag dat hij op een gewone fiets was. Ik denk, nou dat kan toch niet? Zo'n zware, stalen, fiets. Zo'n zware, stalen, zwarte, uh, en, nou echt een schoolfiets. achtertas achterop. En ja, jij was op je racefiets? Ja, uiteraard. Ik was op een racefiets. Dus, uh... Ja, een beetje schaamte was er ook wel. Ik dacht, hoe kan het nou? Hij was zeer geïrriteerd. Nou ja, sportman ben dat gauw <laughs> wel eens, hè? Nou, nee, hoor, nee, nee, niet geïrriteerd. Ik nee, kan het, ja. het beste nee. hebben. Maar uh, ik zag direct wel dat hij talent heeft. Ik had hem natuurlijk wel wel vaker gezien op de racefiets. Ja. En hij uh, had een hele oude, oude fietsje met uh, nou, wat, uh, kleren die wel twee, drie maten te groot waren. En, uh, ja. Nou, ja, uh, en toen heb ik een paar keer tegen hem gezegd, jij moet gaan fietsen, joh, je hebt zoveel talent. Toen was het was heel... Uh, maar mager jongetje zeker? Hoe ja, zag dat eruit? Nou, ik had er wel uh, via insiders gehoord dat hij ook veel traind, uh, trainde. In oh, de dat toch wel? Dat oh, ja, wist ja, je ja, dan? Ja, ja, hij trainde wel veel. En uh, toen belde hij mij op. En hij zei, kan ik uh, morgen mee fietsen met jullie fietsclub? Nou, ik zei met alle respect. Ik dat zeg is maar, Fietsclub voor de Wind. Dat was Fietsclub voor de Wind uh, ja. uit Zuid-Horren. Uh, ja. Nou, die, dat is een, uh, een, ja, een club ja. begonnen met tien leden en zit nu op 55 leden. Ik ja, dus dus zei: je, op, je uh, fiets, fiets maar mee. Ik zei: fiets maar mee. Nou, nee, ik zei. Uh, met alle respect, maar dit is denk ik. Uh, <laughs> dit tempo ligt veel lager. Je kan beter met mijn zoon Geert Hendrik Boers en Herman ja. Spijker maar mee. Ja. Richting de Noordelijke Wielenvereniging in Groningen. Maar het is op een donderdag, uit de ja. Graas bij we ons vergeten Noordweer. Hij keek naar achterom. Ik zei: Nou, op weg naar je profcarrière, jongen. Ja. En hij keek naar achterom. Hij lachte er wat. Ja. En uh, ja, hij, ja, hij lachte echt. He, van, nou, waar, waar heb je het over? Ja. Maar goed, bij de Noordelijke ging één avond getraind. Ja, ja. De week erop, clubkampioenschappen. En. Uh, werd die tweede. Hartstikke, en zo, zo ging het verder. Zo zeg van, maar, uh, we zijn in de tussentijd ja, bezig zijn, met. Uh, een soort klimmertje hier. Ja, ja, klimmertje vlak van, buiten Aardewart. Ja, zo het Het gaat, gaat daar een, een brug. Zullen we vandaag maar de Bouken-Mollema-bult noemen? Ik begrijp dat dit dus dit, de eerste klimcapaciteiten van Bouken kwamen hier naar boven. Hier. Ja, hier zijn dit was een... altijd de tijdrit. Uh... Dit was altijd de tijdrit waar hij het over had met, met medestudenten. Ja. Te kijken wie het eerst boven was. Kijk dan ga je over een vaart. Ja, Arie van de Diep ga je hierheen. Juist. En dan hier weer een afdaling. Hier weer afdaling. Ja, maar hij doet het op dit moment goed. En uh, ja, daar zijn wij met zijn hort natuurlijk ook allemaal trots op. Uh, dat zo'n jongen uit ja. zo'n dorp het uh, zo ver geschokt heeft. Maar ja. ja, één ding is zeker. Fietsen kan niet. En uh, hij heeft ook een goede mentaliteit. een ja. goede kop op. Ja. En, uh, maar ja, dat ja. moet ook wel. Deze langgerekte ja. streep, deze ja. desolate streep. Ja, dan op, leer je wel tijd rijden. Ja, dan rijden. ga je vandaag te keren bij Mont Saint-Michel. Dat moet zeker. Hoewel hij... er geen klimmetje in zit. Nee, maar hij moet, hij, hij, nou, hij moet niet. Hij mag natuurlijk, maar hij gaat het wel... Uh, hij gaat, ik denk dat hij ook hoog gaat eindigen, hoor. Ja, ja, uh, ja, ja, ja zo noem uh, je. Je gaat hem aanmoedigen, hè? straks. Ja. ja, ik uh, vertrek vrijdag richting uh, Frankrijk naar du ja. uh, d'Huez. En ik hoop in Boer ook nog even met hem te kunnen praten. Dat hoop ja. ik echt. Dat zou wel een wens van me zijn. Ja, dan zeg jij één ding. Brug, brugje van Adenward, zeg je dan. Houd die in de peiling mee. <lacht> de lange sleep. Ja, op de West is een grotere brug. <lacht> Succes met uh, de rit naar je werk. Ja, dankjewel En uh, tot ziens. <lacht> Robert Jan Boy fietste een stukje op met uh, Brandbos uit Zuidhorn. De plaats waar uh, Boukenmollema opgroeide. Gio Lippens, dat magere jongetje. Gaat het hem straks ook voor de wind? Ja, Het zal hem wel voor de wind gaan. Maar het is natuurlijk geen tijdrijder. Hè. Laten we gewoon even heel eerlijk zijn. Hij kan geweldig klimmen. Hij handhaaft zich op dit moment ook prima in het peloton. Uh, dus een uh, ja, kansrijke klasse Maar de tijdrit blijft natuurlijk wel een beetje ja, de voetangel. Een beetje het zwakke, zwakke punt. En uh, hij zal dat wel moeten verbeteren. Wil hij straks echt meedoen hoog in het klassement. Hij kan natuurlijk wel enorm hard bergop tijdrijden. Dat hebben we gezien in de ronde van Zwitserland. Dat was een uh, tijdrit waarin die uh, twintigste was. ...was bij de doorkomst na het eerste vlakke stuk, de eerste 10 kilometer een beetje. Toen ging het Stijlberg op, de laatste 10 kilometer. En toen klom die van die 20e plek, klom die naar de tweede plek in die tijdrit. En leverde die dagen gewoon echt een dijk van een tijdrit af. Dus ik denk dat Bouke Mollema zich meer verheugt op de tijdrit van volgende week... In, uh, ...bij het meer van Ambrun in de Alpen. Want dat is wel een tijdrit waar het twee keer omhoog gaat en ook weer twee keer omlaag. Hij kan ook heel goed dalen. Dat is trouwens ook wel een ding dat uh, sterk is van hem. Maar uh, dat deze tijdrit niet echt op zijn lijn geschreven is. Dus denk ik dat Bauke Mollema deze tijdrit ingaat met het idee ik moet niet te veel tijd verspillen aan de echte specialisten. De mannen die vlak achter mij staan in het klassement. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Alberto Contador. Je zult ze maar achteren. Jij hebt trouwens in het klassement. En Roman Kreuziger. Dat zijn toch twee mannen die waarschijnlijk iets sneller zullen zijn dan Bauke Mollema hier. Maar je weet het nooit. Hij kan natuurlijk boven zichzelf uitstijgen. En dan zouden we ineens hele mooie dingen kunnen zien. En eigenlijk geldt hetzelfde verhaal ook wel voor Laurens ten Dam. Die zal ook vandaag tijd gaan verliezen. Dus laten we daar niet te veel op rekenen. Trouwens, op dit moment, ik kijk nog wel eventjes naar de tussenstand. We hebben inmiddels alweer heel wat mannen over de finish gehad. 22 in totaal. En Westra staat daar nog steeds tweede. Terwijl Albert Timmer nog steeds vierde staat. De leider is nog steeds die Sven Tuft. Die dus een minuut dik verschil heeft met de nummer twee in het tussenklassement. Lieve Westra, maar ik zei het al, de echte tijdritkanonnen die moeten nog komen. de aankomst. Ja, u weet het. We willen graag van u uw ideale aankomst horen. Dat stemmetje in uw hoofd als u aan het fietsen bent en ja, dat u eigenlijk juichend over de finish schreeuwt, dat mag u naar ons mailen. deproloog.fara.nl. En dan maakt u kans op een mooi uniek wielershirt en uh, ook het boek De Aankomst van Bas Steeman. Aan de telefoon heb ik Stan Jansen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook met een uh, mooie aankomst. Ik zou zeggen, uh, ga je gang. Ja, mag ik? Jazeker. We zijn het vocht voorbij. Quick set voor Cavendish. Met duister op kop. Als een paard. Zie hem briesen. Hij geeft af. Lotte komt langs zij. Sieberg voorop. Kittel zit daar ook nog. Veilig achter drie man. Twee nu. Maar wat gebeurt daar nou? Wie is dat? Los van het peloton. Voor de trein uit. Ik ben nog dik 300 meter te gaan. Gekke werk. Kijk hem gaan. Jongens, dit kan toch niet? Dit is op zijn ekimos. Dit is demereren met jeu. Het is Jansen. Niet Jan, maar Stan. Stan Jansen. Stan Chilara. Gaat hij dit nog redden? Jongens, paardenkrachten zijn dit hoor. Jansen. Jansen. Kom op, ja, ja, ja, hij doet het! Jansen wint voor Drijpel, Christophe derde. Jansen blijft de sprinters voor en wint de etappe. Tjeu. Zo, gefeliciteerd. <tog> De prijzen komen zo snel mogelijk jouw kant op. Ook aangekomen hier Willem Frank de Noot, wederom. Um, jij volgt een beetje, of een beetje, jij volgt alles wat op sociale media gebeurt rond de Tour. Ja, leuk staan we trouwens, dat, dat ekimofje van, van Stan, ja, zojuist. Um, Oké, okay, op, op Twitter, de sociale media, nou zou je denken, oh nee niet weer. Ja, toch nog even over de sprint gisteren met Cavendish. Zijn beeldschone vriendin Pita Tot was op bezoek in de Tour... en in een YouTube-filmpje van Cavendish team, Omega 5 maar Quickstep is heel even te zien. In de teambus zat ze mee te kijken naar de finale. Haar dochter Delilah op schoot. En tegelijk ook druk in de weer met haar telefoon. Ja, door die hele harde muziek is bijna niet te verstaan wat ze allemaal zegt. Maar het uh, komt er ongeveer op neer dat ze Kevin is aanmoedigt. Uh, hij is er, hij is er. Oh, kom op, kom op. Nee, ja. Is sterkelijks. Zijn dus ze ook nog iets over die veelbesproken aanvaring tussen Dish en Vele? Uh, niet in het filmpje, ook niet via haar Twitter-account. Wel in haar column in de Belgische krant. Het nieuwsblad Stand By Your Man is een beetje het motto van uh, mevrouw Todd. Uh, ja, ze schrijft Mark wordt anders aangepakt omdat hij Dish is. Hij deed zijn job en hij had niet de intentie om iets verkeerd te doen. Sorry, maar zo is het. Nou, door naar de tijdrit van vandaag. Uh, ja, gisteravond laat toen uh, heb ik nog eventjes een, een Twitter-berichtje gestuurd aan Manuel Quinziato. Hij is de DJ van uh, BMC Racing Team. Hij uh, is muziekliefhebber natuurlijk. Ik dacht, hoe ga jij nou voorbereiden? Wat is jouw soundtrack uh, bij deze tijdrit? Want muziek, ja, dat hoort een beetje bij, uh, bij tijdritten. En ik kreeg uh, net nog een berichtje van hem terug. Blijkbaar had hij toch nog even tijd gevonden. Uh, heel kort. Queens of the Stone Age. Ja, natuurlijk ga je daar harder van fietsen. Nou, grote kans hebben vandaag is natuurlijk uh, wereldkampioen uh, tijdrijder Tony Martin, wil natuurlijk revanche. Op Facebook uh, is de panzerwagen heel erg zelfverzekerd. Gisteravond schreef hij Ik ben geen grote bouwstellen meer en wil morgen gewinnen. De rustdag en de etappen naar Semmelo waren goed voor zijn herstel. Denk nog even aan die foto van, uh, van Tony Martin. Die ging natuurlijk het hele internet over via Twitter. Van boven tot onder helemaal open met schaafwonden. Nou, uh, dat, is, dat is zo goed als voorbij de bouwplaats is. Is niet meer, zegt hij op Facebook. En uh, hij is motiveerd bis in die haarspitsen. De Olympische Mannschaft reageerde onder zijn Facebookbericht Weer drukken die daumen. En Alexander Frans zegt, vol gas, Tony, keep alles. Nou ja, aan zijn fans op Facebook zal het dus niet liggen. Uh, hij is uh, om iets over half één aan de beurt. En uh, Martin wordt natuurlijk veel genoemd als winnaar vandaag op Twitter via de hashtag GlazenBolCup. Dat is het dagelijkse Twitterpoeltje van Thijs Sonneveld. Kan iedereen zijn ritwinnaar uh, voorspellen. En als je die hashtag volgt, dan zag je vanochtend al dat Swijn tuft door sommigen uh, als outsider werd genoemd. Nou, ja, binnen, net al. en op nummer één nog steeds. Langskomen yes. hij nog steeds op dat uh, bankje natuurlijk. Onder andere de favoriet van Emiel van Esch en Pim Siegers, uh, volgens iemand anders op Twitter... Svein Tuft is de dark horse. Uh, pick to the podium tomorrow. Nou, We zullen het zien. Uh, de 36-jarige Canadese debutant. Uh, we hoorden hem al uh, uh, langskomen eventjes bij, uh, bij Gio. Een aparte jongen. Um, zelf zal die, uh, die tufte commentaren op Twitter misschien wel niet helemaal meekrijgen. Hij is van het ruige buitenleven en niet zo van al dat wetse getwitten en gedoe. Er is wel een Twitter-account op zijn naam. Dat wordt beheerd door iemand die er allerlei tuftnieuws opzet. Hij mag het account hebben als hij ook wil gaan tweeten. En misschien nog even leuk een interview dat hij gaf voor, dit, voor de tour op de Canadese Radio. I, I started doing uh, really long trips, just solo trips with my dog up in, from British Columbia up to uh, Alaska and down to the United States and, and really got hooked on uh, just being on the road and and. Ja, toch mooi om even te horen. Als Tiener kocht hij voor 40 dollar een mountainbike. Hij laste zelf een fietskarretje voor zijn hond. Bear. ja, een prachtig verhaal natuurlijk. Reed duizenden kilometers door Noord-Amerika. Hij werd ook nog eens acht keer uh, Canadese kampioentijd rijden. Zeker geen koekenbakker, deze cultrenner. En uh, nou ja, ik hoop dat hij snel op, op Twitter komt. Uh, het lijkt me leuk om te volgen. Ja, zo is dat. Willem-Frank de Noot, dankjewel. Uh, Jan Kleine, um, uh, Tuft. mooie renner ook om uh, te tekenen, denk ik. Nou, Ik weet niet hoe hij eruit ziet. Um, ik heb vanochtend even gekeken. We uh, hebben wel afgetraind gezicht. Een uh, beetje kalend. Ja, dat ja, dus, uh, onder een beetje. Uh, die, die heb ik nog niet getekend. Een, ja. een klein pezig kereltje. Nou klein, maar een go goede pezig kereltje. Bezige kerels zijn <laughs> sowieso leuk om te tekenen. Kom vast in het volgende boek. Dat lijkt me, dat lijkt me heel erg leuk. Deal. Uh, en ook dan, um, wanneer zien wij uh, uh, ja, zeg maar een broek op de catwalk waarin ook een zeem is genaaid, of gaan we niet zover? Um, God, wat een moeilijke vraag. Ik, ik weet het niet. Misschien de aankomende week wel, want dan begint de Amsterdam Fashion Week op vrijdagavond. Uh, uh, vijf dagen lang. En daar, op zaterdag geef ik trouwens ook een talkshow op het Amsterdamse Westergastterrein over mode en technologie. Dus als iemand dat wil opzoeken, amsterdamfashionweek.com. Zaterdagavond. Wie weet. Ja, wie Dank weet. voor je komst. En ook dan bedankt. dank ook Jan Kleine voor de komst. Gio, ja, we sluiten uiteraard af met jou. Ja, we hebben ja. weer een Nederlander binnen. Kijk, Tom Leesert, langzaam gereden hoor. Vijf minuten en 9 seconden. Achter Sven Tuft. Eén laatste in het tussenklassement hier. En het wachten is nu op Nicky Terpstra... Die uh, geen geweldige tijd had uh, genoteerd en uh, nu door de finish komt trouwens op de tussenpunten wou ik zeggen. Maar nu komt hij over de finish in 40, 28, 49. Voorlopig een negende plek. En we gaan er nog wat uh, binnenkomen uiteraard vandaag. Gio volgt ze allemaal straks in Radio Tour de France op deze zender vanaf twee uur.